Gebruik gaan maken van het aanbod is nog niet bekend. België gaat als slachtoffers opvangen, hoorden we van de minister bij VTM Nieuws. In de loop van de dag gaan vier jonge mensen tussen 17 en 19 jaar... met, met toch wel ernstige brandwonden naar nou hier komen om dan hier verder verzorgd te worden. Er zijn ook al gewonden naar Frankrijk en Duitsland gebracht. Morgen annuleert Schiphol opnieuw honderden vluchten vanwege het winterse weer. Ook de wind zorgt voor problemen. Vandaag werden ook al honderden vluchten geannuleerd en andere vluchten liepen vertraging op. Hoe lang de situatie precies aanhoudt is niet bekend. Eindhoven Airport heeft voor ons nog nergens last van. En vrouwen die regelmatig hash of wiet gebruiken... lopen mogelijk een groter risico op vruchtbaarheidsproblemen. THC, de stof die je high maakt, kan de hormonen verstoren... die nodig zijn voor een normale eisprong. En IVF-studies laten zien dat vrouwen die gebruiken... minder gezondere embryo's hadden. Experts adviseren daarom vrouwen die zwanger zijn of willen worden... om helemaal te stoppen met cannabis heb ik nog wat weer voor je. Vanavond uh, nemen we de buien af. Vanavond kunnen die wel weer toenemen. Het wordt uh, een graad onder nul. Morgen zijn opnieuw uh, winterse buien met sneeuw en aan de kust ook regen. En dat wordt dan 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op hier met 9 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Echt en Urmond, 51 minuten. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Born en Meersen, 30 minuten. En de A20 richting Hoek van Holland tussen Prins Alexander en Terbrechtseplein... 30 minuten. En de flitsers, die krijg je van jullie aan. Te We beginnen op de A2 echt richting weer bij L207.9. De A2 ook Utrecht richting Amsterdam bij Elk Koude, 39.0. En de A65 uh, bij Vught opgepast bij 4.0. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl.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 At your travel agency and at Mindshift.com. Hey, Dennis Ruijer hier. Geen gevonden honey badgers opnieuw afsteken vandaag. Happy New Year. Happy New Year. Jordi en Julia. Uh, Julia, zou je misschien even op je horloge je klokje willen kijken? En daar staat in koeien letters... Julia. Hey Het is weer de traditiegetrouw tijd voor de weekendmix van Chris Deluxe. Het zijn Jordy en Julia hier op de plek van Pas en Dylan met de vrijdagavondshow. En de man die een nieuwe 3D-printer thuis heeft staan. En daar eigenlijk alles mee kan 3D-printen. Wat je zelf maar wilt, dat is Chris. Ja, dat, ik ben, uh, ik ben dat... toch wel een beetje jaloers op je. Wat, wat had je ook weer geprint? Een 3D-vogelhuisje? Ik doe ons vogelhuisje. Ja, dat is een van de eerste. Het is dus iedere week weer de vraag welke nieuwe gadget Chris dit keer weer heeft aangeschaft. Um, een belangrijkere vraag: de weekendmix gaat weer lukken. Ja, helemaal in 3D. Wel, hè. De eerste hè, van 2026. Het is, nou, de beste wensen, Chris. Dankjewel, jullie ook allemaal. <laughs> ik heb gewoon weer zin in het hele jaar. Uh, ja, zeker. Nou, wij, wij ook. Uh, zullen we naar het eerste aanvraagmomentje gaan? Uh, die uh, komt van Karel binnen via de 8 app Yo, Chris. Karel hier. Ik wil graag Let's Get It Started van de Black Eyed Peace horen. Kijk eens aan Let's Get It Started van de Black Eyed Peace. Nou, we zien het uh, Chris Deluxe duimpje alweer omhoog gaan. Dat betekent maar één ding. En dat is dat we los kunnen met de Chris Deluxe video's. Weekendmix op 538 and in, in, in, in, in, in. in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition. Follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, drill is full out. You wouldn't believe how we wow shit out. We turn it out. Turn it till it's run out, turn it till it's out. Back up from Northwest East. South. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get it started, get it started. Get it started. Let's Since it's everybody's saying, I'm gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I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 shout and let it all out and scream and shout and let it out we say you know, we are we are we are you are now now rocking with well i am in britney bitch heavy on your heart heavy on your mind in the streets tonight if you're looking Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Ja, en we gaan vanavond even bellen met de foodfluencer Veggie Lene... over haar voorspellingen van de foodtrends voor 2026. Ja, dat wordt de nieuwe dubai revisie ja. natuurlijk ik heb wel een idee, maar die zeg ik zo meteen wel even. Oh, Oké, okay. ik ja. ben benieuwd. Uh, maar eerst natuurlijk de weekendmix met Chris Lux. Jouw bezoekjes zijn welkom in de 538 uur Net zoals die van Antje. Hey Chris, Antje hier. Ik wil graag scream van Asher horen. Scream van Asher. Leuke naam ook, Antje. Ja, een heel leuke naam. Nou, we gaan even naar Chris kijken. Scream van Asher. Duimpie. Gaat er komen voor je. Maar eerst hebben we nog een andere Chesto: Bring me to life in de vrijdagavondshow. Dit is Chris Lux met zijn weekendmix. To that body I get you like Ooh, baby, baby Wat je Ik heb nog de Mix, je Bruno Mars en Avatar, daarvoor nog Corona en Baby Baby. Er komen een hoop nieuwjaarswensen binnen. Ook namens vijf uur natuurlijk. Hè, de hey, allerbeste wensen. Wens. Je vindt het verschrikkelijk om te zeggen, maar... <laughs> ah, ik had het er net met Chris over die nu staat te draaien, maar ik... Dag twee van het nieuwjaar ben ik al klaar met dat happy new year. Ook al wens ik het iedereen natuurlijk, maar toch... Ja, uh, mag het mag volgens het mij officieel, laat missen, je mag het officieel natuurlijk gewoon het hele jaar doorzeggen... maar volgens mij is het een beetje de, de vuistregel tot en met 6 januari. Ja, en dan krijg je op 7 januari van die mannen naar je toe die dan zeggen... Mag nog hè? Het mag nog hè? Nee, het mag niet meer. Oké. Okay. Uh, goed. Uh, genoeg uh, mijn frustratie. Uh, bezoekers kun je insturen via de 5.38. zijn Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan met de Chris Deluxe Weekend Mix. Hé hey Chris. Daanier. Ik wil graag Lion in the Morning Sun van Will and the People horen. Oeh, wat ik kan al een tijdje niet meer. Goed. Lion in the Morning Sun van Will and the People. Bij deze gaat Chris Deluxe voor je regelen. Maar eerst verder met Mclemore, die is Kent Haldus. Op 5.38... For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, construct walking, little bit of humble, little bit of conscious, somewhere between like Rocky and Cosby's. But again, nope, nope, y'all can't copy. up yeah, move walking. And this here is a party. My posse's been on Broadway, and we did it all. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything. Now, record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down.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 Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Weet je, elk liedje wat je, wat je opneemt, dat doe je met ziel en zaligheid. Je legt je hart erin en je doet het beste wat je op dat moment in je hebt. Nu is je echt klaar en denk je, ja, het is wel iets om trots op te zijn. Here we go. Back? This is the moment. Tonight is the night. like this Weekend weekendmix. Je hoorde als laatste in het rijtje: Cascada en Everytime We Touch. Zo, maar dat was een banger die stond altijd uh, bovenaan op clipjes.nl Ken je dat nog? Clipjes.nl <laughs> Zo, dat, ja, was weer dat was een beetje dat vroegere YouTube. Ja. Hé hey Chris, hij was weer uh, top de mix. Ik vond hem uh, heerlijk. Je hebt wel weer de toon gezet voor de eerste van uh, 2026. Maar er komt een uh, berichtje binnen van Minken die zegt uh, Hallo 58. mijn man is er heilig van overtuigd dat Chris de Luxe alles al heeft voorbereid en het onzin is dat hij aan die knoppen staat te draaien. Ja, het is dus eigenlijk nep, Chris. Ja, ik blijf het toch wel leuk vinden dat mensen dat denken dat ik voor mijn ben. We hebben Mink hebben Mink hangen. Ja, ja, zeker. <laughs> is, je man, is je man er ook bij, Mink? Ja, ja, die zit naast mij. Oké, okay, we willen hem ook even aan de telefoon, hè? Zeker weten. Ja, ja, zeker. Want er komt, komt uh, Chris met een, met, een, met een eigen nou, een goede uitleg. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Dan zijn we eindelijk van die eindeloze discussie af. Ja, ah, Mink, jij bent het dus, <laughs> dus, dus niet, ook niet, niet eens met je, met je partner. Jij denkt wel nee, dat Chris echt eruit, Oké, okay. ja, tuurlijk nou Chris kom ja. er met het volgende antwoord ja alles wat hier gedraaid wordt is live en we moeten wel eerlijk zijn natuurlijk bepaalde trucjes die heb ik echt wel vaker gedaan en die heb ik echt wel een keer voorbereid maar qua draaien is alles hier gewoon live en als je niet gelooft, ik kom uh, elke eerste vrijdag van de maand... behalve deze volgens mij, uh, doen we het live in het café, toch? Ja, ja. in de vijfde En dan kun je gewoon uh, op mijn vingers meekijken. Nou, oh, dan komen we zeker langs. Gezellig, Leuk, ja, ja, we hebben deze wel de uitnodiging. Ja. Ja. Geef me dat ik even door aan Bas en Dillen. En de man, uh, zit hier naast je nu? Ja, die zit naast mij. Nou, ik ben wel even benieuwd naar zijn antwoord dan, wat hij ervan vindt. Geweldig, dat komt hij. Hallo. Hey. Hallo. Hallo Peter. Ja, Peter. En, en, en ben je er inmiddels wel van overtuigd dat Chris live draait? Uh, nou ja, hij zal wel live draaien. Maar ik zie hem maar zoveel knopjes draaien dat ik denk ik hoor het verschil niet. Wat doet hij daar? Ja, het, het is, ik, ik verveel me natuurlijk soms ook een beetje tussen nummers door. Dus je moet wel een beetje aan de knoppen blijven draaien, zeg ik altijd. Ja, oké. Okay, uh, alles, alles heeft wel een, functie, alles is wel een functie. Alleen het zijn okay. van die hele kleine details, die hoor ik misschien vooral en de luisteraar misschien iets minder. Maar ja, okay. alles heeft wel een functie. Nee, ja, okay, ja, zeg maar, ik, ik hoor het verschil niet. En denk, nou, die staat er een beetje aan de knoppen te draaien. En, uh, nee, was het wel nou ja, zo dan ik dan Moet dan ik echt gaan werken hiervoor? Dat is wel jammer. Ja. Ja. Ja. Hij krijgt veel betaald, hè? Dus die uh, ja. gaat niet zo. Ja, te veel. Ja. Nou, ja, dan, dan moet hij er ook wel wat voor doen natuurlijk uiteindelijk. Ja, zeg, maar precies. Minimaal daarom... bewegen. Nee, inderdaad. En anders Peter, Hans Anders, hoor. Gehoortesje halen. Dat kan ook nog een oplossing zijn. Fijn weekend, ja, ja, Peter, hè? Dat heb ik al meer gehoord inderdaad. Bij ja. <laughs> ja. dag. weekend, jongen. Hoi. Hoi, dankjewel, Hoi. Christelux, dank je wel. zijn uh, ook weer terug te vinden binnenkort in de Christelux-app. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. We Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Anton Live.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 De vrijdagavond van 538. Jordi en Julia zitten hier op de plek van Bas en Dylan met de vrijdagavondshow. En gelukkig hebben we ook gezelschap van onze lieve Esther Dijkstra. Goedenavond. Goedenavond Esther, jij hebt nieuws. Ja, over 2026, want het blijkt het jaar van epische babynamen. Ik weet niet Oud. of jullie al zover zijn, maar goed, de ouders kiezen dus niet meer voor Jan of uh, Sophie of zo. Maar voor namen waar, waarbij je ontsnapt aan de realiteit. Dat is de trend voor 2026. Oh ja. Ik weet niet. Hoe ver jullie zijn in jullie uh, relas of zo, maar ik wil wel even eerlijk iets van jullie weten. Hebben jullie al een lijstje met babynamen? Nee. Ja. <lacht> ja. Ik heb die echt al sinds. Nou, ik denk dat ik die al tien jaar bijhoud. Oh, dit is geen grap. In mijn notities en ik heb hem ook zeg maar, een wachtwoord gegeven die notities, want. Zeg maar, ik, ik, ben, ik wil er wel een paar opnoemen die het niet worden. Maar die het wel worden, wil ik wel echt geheim houden. Jordi, je zit hier echt te kijken. Ben je geschokt? <laughs> nou, niet helemaal. Want volgens mij is het wel vaker een ding bij vrouwen. Volgens mij denken vrouwen hier inderdaad heel vaak en heel ja. lang over na. En maken echt zo'n lijstje. Daar heb ik wel meer mensen over gehoord. Door mannen dat niet altijd. Maar... Ja, want ik wil niet zeg maar, als het zover is, dan spontaan een naam. Want ik kan heel vaak iets ineens heel leuk vinden. En dan een dag later denk ik, nee, weet je wel. En ik wil wel van het naam van mijn kind... dat ik het echt een lange tijd leuk heb gevonden. Oh, dat is best wel tactisch. Goed hè? Ja, ja, ja, ja. Ben er naar, naar ieder jaar zet ik dan een kruisje achter of een vinkje en dan gaat het weer nou, een jaar mee. Misschien ben je wel heel uh, hip. Ik, uh... Die het niet gaan worden, maar wel heel mooi vind. Uh, Camo. Wat? Kamo. Hou K-A-M-O. Kamo. is uit een vriend van mij. Ja, vind ik een hele mooie naam. Oh, sorry, Ole. Ik... Hey, het is echt heel leuk. Ole vind ik heel leuk. Oh, Ole vind ik ook. leuk. Gaat het niet worden. Uh, Lola vind ik een hele leuke ja, leuk. meisjesnaam. Ah. Uh, ja, Bleek vond ik ook nog heel mooi. Maar dat is meer een beetje in en Amerika. Los, Amerika. Ja, ja, ja en dan ben ja, ik bang ja, dat die ja. wordt gepest. Weet je van, nou, ah, jij bent schoonmaak Bleek. Ja, ja, dat wil je je kind dat ook weer niet Dat wil je aan. ook niet. Nou, er zit echt geen één naam tussen voor 2026. Okay. Kan ik je vertellen. Want waar moeten die, die aan voldoen? Nou, ze moeten bijvoorbeeld, uh, geïnspireerd zijn op boeken, uh, films of uh, games. Die zijn heel erg in trek. Dus Alistair, Isolde, maar ook Rumi en Kaya... zijn echt super hip van Japanse animatiefilms. Uh, opmerkelijke trend is ook namen gebaseerd op getallen. Wat? Ja. Denk aan een miljoen. Wat? Een miljoen. Gaat een kind toch niet? Aan... Oké, okay, sorry. Eleven. Cinco. Oké, okay, eleven. Five. Four. <laughs> Maar goed, laat even zakken. Hè. Maar namen van een poppyco, zoals Taylor Swift... die gaan, ook heel goed, gaan het dit jaar ook heel goed doen. Denk aan nieuwste hit Ophelia. Oh ja, ja. ja oh, dat vind ik nog wel leuk. leuk. Ja, vind ik nog wel leuk, maar ja. ja. Maar kunnen we niet gewoon weer eens op een keer normaal doen met dat Nou, dank je wel. Daar een Eva, een Emma, een Julia, en Daar wilde ik naartoe, want de opa- en oma-namen gaan een comeback maken. <lacht> <lacht> Voorbeelden, Betsy, Bonnie, Connie, Gloria, uh, Nancy, Ronald, <lacht> dat soort dingen. Dus echt met. weer je oude dingen worden weer gewoon hip. Net als met namen dus. Oké, okay. nou fijn, fijn om uh, weer eventjes op de hoogte zijn Betsy, van de babytafel. moet jij je lijstje nog gaan bijwerken? Ik ga er heel doen? even over nadenken ja, hoor. wens ook <laughs> leuk, toch? Ja. Ja. 5, 3, 8, Jordi en Julia. Afro Jack en David Guetta, hero. Hoor je naar Kensington? Hier is Steve Radio Jack, David Guetta, Hero. Ja, weet je wat ik uh, afgelopen we nee, het, is het afgelopen maand heb meegemaakt? Dat is zo'n zo leuk verhaal. Ik had uh, natuurlijk die oogoperatie voor mijn uh, ogen. Ik heb een, een, een, hoe noem je dat? Een, een, een, een lenstransplantatie gedaan. Dus ik heb een nieuwe lens in mijn ogen laten zetten. Zodat ik geen bril meer nodig heb. heftige lens. situatie ja, lijkt me. Het klinkt heftig. Resultaat, waanzinnig. Want ik hoef nooit meer een bril op. Dus ik zat daar in die uh, operatiekamer... En uh, nou, ik was wel een beetje wappie hoor. Want je krijgt wel heel veel medicatie, zeg Maar je wordt niet, niet echt verdoofd. Maar je krijgt wel veel pillen, kalmeringspillen en zo. Dus ik zat een beetje wappie zo uh, in, die, in, die, in die wachtkamer. En uh, er zaten twee uh, hele lieve mannen zo. Denk ik denk twee stoeltjes naast. En die stond al heet het het zo te kijken. En uiteindelijk uh, een babbeltje meegemaakt. Ik heb ze een beetje gerustgesteld. Want ze zagen mij. Die dachten, oh god, ik moet nog. En een dag later hadden we uh, de controle. Uh, dat je dus even terug moet komen. Ja. En daar zaten ze weer. Dus was het mega toevallig. Zeiden: zei, hey, jij bent die meid. Van gisteren, hoe is het met je? En toen ben ik helemaal aan de praat geraakt. Met die gasten waren twee hele lieve mannen uit, uit Friesland. En toen uh, hebben we er anderhalf uur nog daar een koffietje gedaan. Dus wij well, En toen hebben we uh, nummers uitgewisseld. En we hebben nu nou, bijna <laughs> ja, nou, om de twee <laughs> dagen contact. En ik heb echt... Nieuwe vrienden voor het leven gemaakt. Zeg maar, ja, hij is hier ook uh, geweest. Hij heeft lekkere Friese heeft hij uh, naar de studio gebracht voor oud en nieuw. Ja, maar we zijn echt vrienden. We hebben ook afgesproken dat ik daar uh, volgende zomer even heen ga. Want hij heeft een boot daar liggen in Friesland. Dan gaat hij me Friesland laten zien. Dit, dit kan alleen maar jou overkomen. <laughs> ja, maar, ja, maar, heel schattig, echt? maar heel leuk. Hoe oud zijn deze mannen? Ja, wel wat ouder. Uh, ik denk wel mm, 50 of zo. Okay. Hoe is dit nou apart? Dat is toch apart, toch? Ja, vind dat maar ik, vind dat apart? Heel, ik vind dat heel erg leuk. Dat, het, dat je nog op die manier gewoon ja, vriendschappen kan maken. Ja, ja ik dat vind dat echt ik, heel leuk. Ik, ik vind het ook heel leuk. Ja, ik vind ik het een hele mooie eigenschap van jou dat je dat kan. Maar om ze nou gelijk overal voor uit te nodigen, ja, dat zou ik misschien. Ik ben, ik ben daar ook doen. echt de introvert voor, hoor. Ja, ja, ja ik <laughs> weet niet. Ik vind het dan zo lief. En misschien, ja, nee, ja, ik weet niet. Ik vind ja. gewoon, maar de, hebben jullie dat wel eens nee, gehad? Ja. Dat je gewoon op, op van die random plekken gewoon vrienden voor het leven maakt? Nou, nu ik erover nadenk, ik heb het wel eens in het vliegtuig gehad op weg naar een uh, vakantietje toe. En in dat vliegtuig besloot ik aan de Prosecco te gaan. Ik dacht, daar nou, doe je het gek met een uh, vriend van me. En toen stootte ik uh, per ongeluk twee glazen Prosecco uh, ik bij een man over zijn broek heen. Uh, maar met die man hebben we vervolgens de hele vliegtuigrit Dit hebben we met elkaar gesproken en gebabbeld. En uh, nou ja, op het eiland zelf waar we terechtkwamen, daar zijn we ook nog een paar keer bezig Ja, maar dat is toch uh, leuk? Heel leuk. Ja, maar nou, dan is het ijs ook gebroken, dat toch? Dat er even wat gebeurt en dan. En jij als Serbia ook wel eens op een vreemde plek iemand ja, leren kennen? Ik voel me nou echt heel uh, stom, maar ik kan even nergens opkomen. Ja, laatst heb ik een nieuwe buurman ontmoet. Gewoon Toen ik mijn auto ging parkeren dacht ik, oh, dat was wel een leuk moment. Maar het, het is niet... Je ja, vriend nog... voor het leven? Nee. Nog nou, niet, nee. nee. Dus, het uh... kan opkomen. Laten we deze vraag ook even stellen aan de vijf jachtluisteraar. Op welke gekke plek heb ja. jij wel eens een uh, nieuwe vriendschap gekregen? Dus ja. op welke gekke plek of bijzondere plek heb jij wel eens een, uh, een vriendschap gekregen? Dus iemand leren kennen daar, nou ja, vrienden voor het leven meegedaan. Ja, bij de tandarts of in de trein. Dit kan echt van alles zijn. In de bus. Laat het even weten wie er de vijf u achter hebt. Misschien is Julia en, en ik zijn de enige... maar misschien komen er nu ook heel veel mooie verhalen Nee, geloof ik niet. Er komen heel veel verhalen binnen. Nu ja, Chairman and Skeletons. After the after party I took a bottle and a fight Back to us mm. Six shots don't lead to sorry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 Then let me go Soon as you leave me Let's me go, he loves me not, he loves me, he hold me tight and lets me go. You show Jordi en Julia op de plek van Bas en Dylan... met Raven Lane en Lovey Not. Maar ook de vraag aan jou. Op welke gekke plek heb jij wel eens een vriendschap voor het leven gekregen? Ja, ik vertelde net dat ik uh, bij mijn oogoperatie in dezelfde ruimte zat... Uh, naast uh, twee mannen uit Friesland. En uh, ja, zo zijn we aan de babbel geraakt. En nu hebben we elkaars, uh, hebben we elkaars Instagram. En uh, hebben we een beetje heen en weer. En hij heeft me al helemaal lekker friese gebakjes gestuurd. En echt vrienden voor het leven... Denk echt. Vriendschap moet van heet twee heet kanten komen. Joep, heb jij uh, ook al iets Hilversums aan hem gegeven? Nee, uh, maar ik weet al dat hij nu luistert. Uh, Jack, <lacht> komt eraan. Ik weet niet, wat is een Hilversums snack? Uh, we hebben hier Goois' matrassen, dat zijn chocolaatjes. Oh ja, oh, dat is we lekker we ja. We hebben ook het Dudok gebakje in Hilversum. Oh. Dat is een, uh, ja, ja, gewoon een, le een lekker gebakje, dus je, je kan er even over nadenken. Maar goed, um, we kregen ook reacties binnen van de 58 luisteraars. Uh, onder andere Denise, Denise, goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo, Op welke gekke plek heb jij een vriendschap voor het leven gekregen? Ik heb mijn beste vriendin via TikTok leren kennen. Via ja. TikTok? En hoe is dat gegaan? Ja, het welbekende TikTok. Ja, we zaten allebei uh, in die periode in een uh, live van iemand. Ik zal even geen namen noemen. En, uh, nou, ik denk we? Nou, ik denk we, even uitleggen wat een live is voor mensen die dat nu weten. Uh, ja, je kan op TikTok, kan je als persoon zijn, dan kan je live gaan, dan kan je battles doen, dan kan je uh, ja. Ja, het is, het is, een, het is een, een livestream. Mensen praten daarin en je kunt reageren ja. in de chat. Inderdaad. Dus jullie zaten met z'n tweetjes daar gezellig in die chat, in die livestream aan het ja. praten met elkaar. En toen kwam van het een en ja. het ander. En toen kwamen we privé in gesprek met elkaar. En hadden we op dat moment best wel veel gemeen met elkaar. In uh, dat we allebei in scheiding lagen. Ja, en zo mooi. zijn we eigenlijk. Uh, ja niet meer van elkaar afgekomen. Maar hoe is dan die eerste keer? Daar ben ik wel benieuwd. Weet je. Dan, dan wissel je gegevens uit en dan ga je afspreken. Ben je dan, dan ben je toch altijd een beetje sceptisch. Toch? Van, bestaat deze persoon wel echt? Misschien is het opeens iemand uh, anders. Ja, oude man ineens, gepast past een nou, vrouw. Wij hebben best wel veel video gebeld. We hebben ook allebei tientjes van dezelfde leeftijd. Oh, wat leuk. En, uh, ja, Dus die spelen ook samen met elkaar. Ja. Dus de eerste keer kwam zij naar mij toe. En... Uh, ja, eigenlijk is ze ook direct blijven slapen. Want zij komt uit Hoorn en ik kom uit Zeeland. Oh, dus dat is ook nog wel even een stukje dus. Ja, dus ja. Uh, ze is ook gewoon nou. zelf blijven slapen. Wat leuk, zegt die oorlog. En jullie zijn we... nu samen toch? Ook. Wij zijn nu samen, ja. ja, ja. Maar, hoe, hoe heet ze trouwens? Want we zitten de hele tijd over haar te praten, maar... Kimmy. Kelly. Nou, wat Kimmy. leuk. Denny's en Kelly. Kimmy. Kimmy. is en Kimmy, ja. wat leuk. Nou, uh, heel veel plezier dames dan vanavond op de beste vriendinnenavond. En wat leuk om jullie uh, ja, verhaal te horen. Ja, vijf. Een fijn weekend. hè? leuk oh, ah, Er komen meer berichten binnen hoor. van uh, 5.38-luisteraars... die elkaar via het game hebben leren kennen. Ja, echt leuk. Bij uh, de Egmondse reddingsbrigade in het vliegtuig op weg naar Mallorca. Ah, leuke verhalen. Uh, vriendschappen die dus op gekke plekken zijn ontstaan. Het is een vrijdag, uh, vrijdagavondje op 5.38. Jordi en Julia hier met later vanavond nog... Foodfluencer Veggie Laine aan de telefoon... over de nieuwste foodtrend van 2026. En nu eerst Huntrix bij Golden... I was a ghost, I was alone. Told you, ha. You're so Given the throne, I didn't know how to believe. Oh,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 Is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.